We lezen vandaag het gesloten raam. Het is gebeze... Oh nee, de Bijbeltekst die erbij hoort is Efeze 2, vers 12 tot en met 18, samengevat die de muur tussen ons en hem omverhaalde. Anna was nog nooit in haar leven echt ziek geweest, wel eens verkouden. Ze kon dan ook maar niet begrijpen waarom haar keel zo zeer deed en waarom ze zich zo naar voelde. Haar moeder keek haar aan toen ze haar bord met bonen en worst wegduwde. Ik dacht dat je dit lekker vond, zei ze. Wat is er, Anna? Niet fluisterde Anna. Plotseling leek alles om zich heen te draaien en legde ze haar hoofd op tafel. Je bent ziek, Anna, schreeuwde oh, de bange stem van haar moeder. Laat me je voorhoofd eens voelen. Nee, maar je bent gloeiend heet. Naar bed jij? Het was een rare nacht. Anna werd wakker en sliep weer in na nee. Anna groeide, gloeide en reelde. Elke keer als ze in slaap viel, kreeg ze rare angst dromen en dan riep ze om haar moeder, die er steeds weer was. Toen het weer licht begon te worden en in de vogels begonnen te zingen, werd Anna echt wakker en wilde ze weten wat er aan de hand was. Je hebt een vervelende keel ontstekende koorts, zei haar moeder, die eruit zag alsof ze de hele dag niet geslapen had. Papa gaat net de dokter bellen. De dokter komt snel en maakt een uitstreekje van haar keel. En hij onderzocht haar helemaal. Hij keek nogal ernstig. En Anna kon hem in de gang horen praten met haar moeder. Maar ze kon niet horen wat ze zeiden. Uren gingen voorbij en Anna sliep weer een beetje. Werd weer wakker en dronk wat. Haar moeder zat naast haar. Toen viel ze in een diepe slaap. Het was weer nacht. Haar moeder lag op een matras op de grond. Als zij er maar is, dacht Anna. Dan is het goed. Maar ik wilde wel dat hij zeer keel over was. De volgende morgen ging de telefoon... en daarna kwam mijn vader vertellen wat er was. Het onderzoek liet zien dat Anna drifterie had... een besmettelijke ziekte die nu bijna niet meer voorkomt. Ze moest zich daarom klaarmaken om naar de kliniek te gaan. De ambulance zou er over een half uur zijn. Je komt toch ook, mama, zei Anna met een schorre stem... terwijl ze strak naar haar moeder keek. Haar moeder aarzelde, ze zag er verdrietig uit... Ik ben bang dat dat niet mag, zei ze. Ze nemen je mee omdat je besmettelijk bent, maar ik weet zeker dat de verpleegsters ergens aardig voor je zullen zijn en dat ik vanmiddag langs mag komen. Als Anne zich goed had gevoeld, had ze vast genoten van het ziekenhuis, want er waren nog meer kinderen op de zaal en de verpleegkundigen, oh nee, verpleegsters waren heel aardig, maar haar keel deed nog erg zeer en ze had erg heimwee. Daarom lag de in bed. Ze probeerde niet te huilen en keek steeds naar de deur. Haar moeder had gezegd dat ze niet zou komen en Anna wilde haar het liefst van alle alles in de wereld zien. En toen zei de verpleegster tegen haar, kijk Anna, daar is je moeder bij het raam. Zwaai maar, lach maar tegen haar. Ja maar, riep Anna, vertel haar waar de deur is. Laat haar alstublieft snel komen, ik wil haar iets vertellen. Het is erg belangrijk. Sorry, zei de verpleegster vriendelijk. Niemand mag naar binnen, want alle kinderen hier zijn besmettelijk. Je wilt toch niet dat je moeder ook ziek wordt? Als je iets wilt zeggen, dan kan ik dat wel voor je doen. Anna schudde haar hoofd. Ze wilde het niet zeggen en was zo teleurgesteld dat ze niet kon praten. Haar sterk troostende moeder was er. Verlangend om bij haar te zijn. De enige die alles goed kon maken. Maar ze zouden alleen... Maar door het raam naar elkaar kijken, de zuster wilde zelfs het raam niet openmaken. Ze glimlachten dapper naar elkaar, om elkaar op te vrolijken en zwaaiden toen gedag. Anna, die erg ziek was, stopte haar gezicht in haar kussen en helde. Want het leek nu net of haar moeder er helemaal niet geweest was. Langzaam werd Anna een beetje beter en toen gebeurde er iets geweldigs. Anna zat in haar ochtendjas bij het raam, net zoals anders, kwam haar moeder op bezoek. Maar die middag deed de verpleegster het raam wijd open. Nu nu kun je fijn samen praten, zei ze. En of ze praatte, was, was zoveel te vertellen en te horen. Het nieuws van de hele week. Ze gingen door met praten tot de zon achter de bomen verdwenen was. En de verpleegster tegen Anne zei dat ze weer naar bed moest. Die nacht sliep ze geweldig goed. Ze wist dat er van nu of niets meer tussen haar moeder en haar zou zijn. Elke dag zou het raam open gaan. De tijd ging nu sneller voorbij. Het, was, het weer was beter geworden en Anna mocht met haar moeder in de tuin wandelen en buiten spelen met andere kinderen. Ze kon over het hek kijken en de bloemen in de heg zien. En de jonge lammetjes die huppelend over de wei liepen en ze wist dat het niet lang meer zou duren voor ze weer naar huis mocht. En ja hoor, ook die dag kwam. Ze zat chocolademelk te drinken toen de dokter eraan kwam met een papier in zijn hand. Anna, zegt hij, je bent helemaal beter. Bel haar moeder maar op, zuster. Anna mag vandaag naar huis. Die middag hoefde ze geen afscheid te nemen bij het hek. We mochten ze mee in de auto, samen reden ze weg. Geen ramen meer, geen afscheid meer. Anna ging naar huis. God is de bron van heel het leven, van de liefde, de troost en het geluk. Want wat je ook bedenkt, je zult nooit echt blij worden zonder God. Maar zonde heeft een muur tussen ons en God gemaakt. We kunnen niet bij God komen doordat, totdat de muur van de zonde weg is. God is naar ons toegekomen in Jezus. En omdat Jezus stierf, is de muur tussen hem en ons naar beneden gehaald. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus de muur heeft weggehaald. Nu is de weg naar God in de hemel open voor iedereen die gelooft dat Jezus de weg naar God is. Het lied vandaag, van vandaag is Zegenkroon door Ryer. Voor u het vallen, maar u bent verstilde ons, want u draagt U zult altijd voor ons pleiten. U zult door tot u nooit voorgoed. En geen macht zo Zelfs het graf kon u niet houden, want u trouw...